Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De KLM neemt afstand van het kabinetsplan om vliegveld Lelystad uit te breiden. In de Telegraaf zegt KLM-topman Eurlings dat die uitbreiding te vroeg komt. Omdat de groeicijfers van Schiphol naar beneden zijn bijgesteld en omdat vliegtuigen groter en stiller worden. Lelystad gaat volgens hem werken met loktarieven, waardoor het vliegveld nog zeker 20 jaar geen winst maakt en ook Schiphol verlies zal lijden. Lelystad Airport zou over vier jaar geschikt moeten zijn voor budget en vakantieverkeer om Schiphol te ontlasten. Veel omwonenden zijn tegen de uitbreiding, net als de pilotenvakbond VNV. Morgen is er in de Tweede Kamer een hoorzitting. In Panama richt het onderzoek naar het lot van Lisanne Froon en Chris Kremers zich nu vooral op de rivieren die de vrouwen zijn overgestoken. De hoop is dat bij oversteekplaatsen meer aanwijzingen worden gevonden. Zondag werd bekend dat Froon's DNA in Weefsel is aangetroffen dat in de jungle is gevonden. Om op die plek te komen moeten drie gevaarlijke rivieren worden overgestoken. De families van de verdwenen vrouwen hopen nog altijd dat er meer duidelijk wordt over de verdwijning. Zij willen dat de zoekactie doorgaat. In het noorden van Nigeria zijn bij een bombardement tientallen strijders van de terreurbeweging Boko Haram gedood, meldt een Nigeriaanse krant. Er zouden meer dan 70 doden zijn. Aanval was gericht op mannen die het afgelopen weekend twee dorpen in de deelstad Borno overvielen. De dorpen liggen in de buurt van Chibok, waar Boko Haram in april meer dan 200 meisjes ontvoerde. Die meisjes zijn nog altijd spoorloos. Het weer, wolkenvelden trekken hem over met lokale bui. Tussendoor schijnt ook de zon. En vanmiddag zijn er dan nog meer buien. Het wordt 17 graden in het noorden en mogelijk 23 in het zuiden. Morgen wordt het iets koeler, maar er zijn minder buien en geregeld schijnt de zon. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hokau van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die was natuurlijk van Louis Davids met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname 1928. Het komende uur weer een hoop mooie, oud hollandstalige muziek. Mieke Telpkamp, zangeres zonder naam. Maar eerst die Rob de Nijs met Het Werd Zomer. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij.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 Oh of men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 het U hoort de muziek van Mieke Telkamp met Jurgen en Laila. En daarvoor de zangeres zonder naam met Jonge. En Mieke Telkamp is pseudoniem van Maria Bernadina Johanna Telgekamp geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934. Natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze is vooral bekend door het lied Waarheen, Waarvoor... waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. En telkom heeft tussen 1953 en 1967 vele hits op haar naam geschreven. Ook heeft ze veel succes in Duitsland gehad... met als grootzit Prego, Prego, Gondolier. En ze won in 1957 de eerste prijs, de Gouden Gondel... tijdens het festival van Venetië. En ze heeft in 1962 aan het Knokken Zongfestival meegedaan... En in 1964 in de Snip en Snap Revue gestaan. Nu horen dus met Jurgen en Laila. Onderweg zometeen. Sandy met Ik Ben Verliefd op John Travolta. Ook wij de Groot heb ik klaarstaan. Maar nu eerst de trekvogels met Kleine Schooier. Kleine Schooier. Wie voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kan een baant. Hoe lang heb de zagen man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt? Zelfs haast we hier ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot De zon schijnt, er is geen reden Met rotweer en het harde wind gaan We gaan fietsen met dat kind Als ie maar geen voetbal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 Dan het wordt voor zijn kop van de zakenman Want daar wordt hij alleen maar slechter van Maar liever dan Dan het wordt voor zijn kop van de zakenman Want daar wordt hij alleen maar slechter van Falkenswaard op 6 september 1961 is er een voormalig Nederlands zangeres. Ze scoorde in januari 1979 een hit met Ik Ben Verliefd op John Travolta, de plaat die u zojuist hoorde. Het nummer kwam binnen op de 36e plek in de Nederlands top 40 en bereikte uiteindelijk de 10e plaats. De opname werd geproduceerd door Tom Peters. En voor Sandy hoor u Boudenwijn de Groot met Jimmy. En ook hoor u nog de volgens met de Kleine Schooierd. Zometeen hoort u Tolhansen met zijn Big City. Er is hier Helga. Met bewaar je tranen, maar voor later. Bewaar je tranen.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 Weeksen. Weeksen. Week, weeksen. Doe eens op, Big city. Big city. big city. de tijd van de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 ja, gelukkig en vreemd. Typelijk was heel voorspoedig. Nauwelijks was er een jaar voor Of een flinke veging in de lag. Brullen Johnny, jodel is voor mij. Riep ba ba ba ba ba ba ba reed do Dar skip Oh, John, Je jodelt zijn verloren. Want dan kunnen wij je niet weerstaan. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort de lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Hoort u mij Mario Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort? Dan neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Dus juist op de radio, de Hillebillies met Johnny. Laat je Jodel nog eens horen. En ook hoor u Tol Hansen met Big City. Onderweg zometeen. De heerlijke plaat van Adela Bloemendaal... met de meisjes van de suikerwerkfabriek. Ook net van Zutphen komt eraan. Maar eerst hier het trio Ben Lansing met O.O. Rosa. Mee. Niet zo van dat lippen, maar van hou we de moed maar in. Ik wil de vragen om met me mee. ons vertellen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 De dus speuzel met beleid. Hey! Als gij uw aandacht weet aan alle drie. Zeker, zoete meisjes in de suikerwerkfabriek. Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin. Ga niet dat ik wel naar de uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die ondermijnen het gezin. We zijn altijd van de zaken van vind ik speelt heel de dag zijn liedje Van lief en leer Op plein en straat en graad En even wordt door het zangerig melodietje In ieder haar wat zonneschijn gebrakt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 Zing je lief waarin verlangen.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 van Annie de Reuver met het lied van het Mens. En daarvoor vrolijke klanken met Adele Bloemendame... de meisjes van de suikerwerkfabriek. En ook hoor u je Jeannette van Zutten met je naam uit mijn hart. Zandvoort uit Zandvoort voor deze dinsdag 24 juni 2014. Hij zit erop. En normaal gesproken zeg ik van aanstaande zaterdag... kunt u het programma nogmaals beluisteren tussen 1 en 2. En ik kan u nu vertellen dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren... want aanstaande zaterdag hebben we weer allemaal activiteiten in Zandvoort... En aangezien ik niet aanwezig kan zijn, wordt er een alternatief gezocht. In verband met de, ja, verslaggever Ben of die is op locatie. En de, die zal af en toe voorbij komen, waarschijnlijk. Dus. Volgende week, dinsdag, ben ik in ieder geval weer van de partij met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En dan neem ik u wederom terug in de tijd. Een reisje terug in de tijd in de jaren 30 tot en met de jaren 70. Voor nu nog een paar stukjes muziek. Bobby Klein met Chokken Chok, Oude Sok. Misschien nog Nico Haak, maar is die John Spencer met Lana? En ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. En anders zeg ik, tot ziens. Oh, beautiful Lana. Wat heb je gedaan?